Goedenavond, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van de NWS op 3. Het kabinet gaat sorry zeggen voor het slavernijverleden. Dat gaat binnenkort gebeuren en het zat er al een beetje aan te komen want een hoop Kamerleden wilden dat ook. Je hoort politiek verslaggever Wilma Borgman. Excuses dus, maar niet alleen excuses want er komt ook geld voor voorlichting over wat er allemaal gebeurd is en er komt ook een museum over het slavernijverleden. En er wordt 200 miljoen euro vrijgemaakt voor dat awarenessfonds. Dat geld gaat dan naar lespakketten en projecten om voorlichting te geven. Nederland heeft vroeger een belangrijke rol gespeeld in de slavernij. Duizenden de mensen werden vanaf 1500 uit Afrikaanse landen naar onder meer Zuid-Amerika verscheept... en gedwongen tot slavernij. Ze moesten daar hard werken op plantages van kruiden, tabak en suiker. En volgend jaar is het 150 jaar geleden dat de slavernij werd afgeschaft. En het is nog niet zeker of de maximumprijs voor energie... oftewel het prijsplafond wel in kan gaan op 1 januari. Energieleveranciers zeggen tegen Nieuwsuur dat ze nog altijd niet weten... hoe de regeling eruit moet gaan zien. En ze zijn bang dat hun systemen daar niet op tijd klaar voor zijn... Energiebedrijven zeggen dat het misschien later in moet gaan. En ze hebben al een plan B en dat is gewoon iedereen weer een vergoeding geven. En PABO-studenten moeten niet alleen aan het begin, maar ook aan het eind van hun opleiding strenger worden getoetst op hun taal- en rekenskills. Dat vindt de onderwijsraad. Kirstie studeert aan de PABO en begrijpt de Onderwijsraad wel. Al krijgt ze behoorlijk wat toetsen al op haar studie. De normering voor uh, deze toetsen is best wel streng. Je moet namelijk redelijk wat antwoorden goed hebben wil je de toetsen halen. Daarnaast vind ik het ook wel weer goed omdat je natuurlijk ook als toekomstige leerkracht veel moet lesgeven in deze vakken als taal en rekenen. Dus dat is natuurlijk ook alweer, uh, je moet als leerkracht best een goed niveau hebben in deze vakken. En dat vindt de raad dus ook. Die maakt zich zorgen, lang niet alle kinderen kunnen bijvoorbeeld goed rekenen en een hoop jongeren zijn niet al te best in lezen. Om dat te verbeteren moeten leraren in SP al tijdens hun opleiding hun eigen taal en rekenskills een beetje opkrikken. Krijg je nog het weer, buien, buien en nog eens buien vanavond. Het koelt af naar zo'n 11 graden. Morgen ook geregeld een plensregen, maar ook kans op zon. En dan een graad of 14. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog steeds behoorlijk druk in de regio. Onder andere op de A2 van Utrecht naar Amsterdam tussen Breukelen en Holendrecht. Daar nog 20 minuten verdraging door een autobrand. Er zijn drie rijstroken dicht. Op de A4 daarna Amsterdam tussen knooppunt De Hoek en knooppunt Dorp nog 20 minuten oponthoud. Daar is een ongeluk gebeurd en zijn ook twee rijstroken dicht. Op de A10 de ring van Amsterdam op de ring Zuid bij knooppunt Meer sta je 10 minuten in de file vanaf knooppunt Amstel. Er staat een auto met pech, de rechterrijstrook is dicht. Op de A27 van Almere naar Goorkum tussen Hilvers en Nieuwegein... nog 15 kilometer en 25 minuten verdraging. En op de N246 B voor Wijk voor de aansluiting met de N244 een kwartier op onthoud. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort? Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM met nu alternative FM. Raise the signal flag on a bare hilltop. Call up an arm.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 A a Raise a signal flag on a bare hilltop, call up an army again, Babylon. Raise a signal flag on a bare hilltop, call up an army again, Babylon.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 Resulted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 Blote voeten in het mos, op mijn tenen hoger Wankel in je armen, laat niet los Leg mijn handen op je borst, blote voeten in het mos Op mijn tenen hoger, als een lawine gaan we los Huele dagen tijd te lijmen nieuwe lijnen is de maand een jaar en het jaar zo voorbij Altijd maar bezig wat nou later rimpelgolf van stenen water rollend door de straten als een lawine gaan we los. Hoe we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 Dat, uh, zo geinig dat ik uh, op pad uh, ging bij de pofronde in Haarlem... ...dat ik in die kapperszaken daar ineens uh, terecht kwam. Maar ja, het was eigenlijk best wel knus. En die gasten die stonden daar uh, gewoon een partijtje uh, lekker muziek uh, te maken met z'n tweeën. Kiwi Club, uit Leiden, track 6 heet het. Ik denk ook uh, dat het alweer een, uh, van een aantal jaar aan terug is wat ze hebben uitgebracht. Het is uh, geloof ik ook een project...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 Van alles luister. Uh, dat gaat echt alle kanten op. Maar um, vooral ook elektronische muziek. En dan gaat het soms op de wat, wat heftigere richting in. Maar ook wel veel echt dark pop. Um, house muziek. Maar ook um, ja, andere elektronische stijlen vind ik ook leuk. Wat niet betekent dat ik niet naar instrumentale muziek of muziek met.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 Mijn eigen is geworden. Ja. Um, nou, opereer je vanuit Rotterdam? Dat is toch wel een popstad, heb ik begrepen. Wat, sorry, nog een keer? En je opereert vanuit Rotterdam...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 Ja, die heeft zeker zijn lading. Het is dus de, um, de afsluiter van de EP. Mm -hmm. En uh, de EP gaat heel erg om um, mentale gezondheid. Mm -hmm. En um, heel erg om het contrast tussen goed en minder goed voelen eigenlijk. Yeah. En Pearl and Side is dus juist de afsluiter die meer de positieve kant heeft. Yeah. Um, er zijn andere songs die ook iets meer de... Um, nou, iets serieuzer, iets meer... Oh, wat is dat chaos in mijn hoofd?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 Dark, feeling the pressure waves from above Nobody knows what's under the surface Caught in the flood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 En de luisteraars denken, waar gaat dat in hemelsnaam over? <laughs> ja. Het gaat over hockey, jou. Ja, hockey. <laughs> ja. Ja. Ja, uh, uh, ja, wat wou je zeggen, Alex? Nou, in mijn vrije tijd uh, loop ik wel eens op het hockeyveld rond om, om mijn zoons uh, in hun team te coachen. Ah, op die manier? Ja, die manier. ze zijn lekker bezig. Dus uh, ze af en toe uh, als, als uh, trotse vader en coach uh, post ik wat. Maar dat, uh, dat is verder niet, uh, in, wat mij inbrengt, betreft niet heel erg serieus, hoor. Dat, uh, het Oud. is een... Uh, het is een leuke hobby. Ja, je, je staat uh, op. Wanneer vindt dat dat plaats? Op het zaterdagmiddag of op zaterdag? O, het, is, uh, het is gewoon senioren. Uh, dus, uh, maar op een heel laag niveau spelen wij. Dus, ik aan het handje. Ja, ja. Um, goed. Um, ja, nou ja, we gaan even het uh, onder meer hebben over je nieuwe single. Want uh, die, ja. uh, is, uh, die is uit.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 We moeten rustig verder gaan, lijkt like ja, me Ja, ik ja? zal er nog eentje noemen, Podium 1071 van uh, Maarten Verduim, uh, even nog een dwarsstraat te noemen, Leo Kattenstraat ja. in Van Aardingen, om ook even iemand te noemen. Hè? hebben hebben we zo langzamerhand een beetje gehad, denk ik. Ja, maar je bent heel goed, heel goed ingevoerd. Je, je hebt ze beter op een rijtje wat dat betreft dan ik. Maar dat klopt, ja, dat, ja. maar het is toch hartstikke stoer. Ja. Uh, al die stations die, die, die, die zijn gewoon heel enthousiast en, uh, en geven veel aandacht en, uh, en draaien en, uh, en interviews.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 ik ben Moe en ik heb voets, en uh, laten we me met de rust. Zoiets. Oké, okay, nou dan gaan we hem uh, hier uh, laten horen. Hier is uh, Barefoot en Barefootent van Newland. I wanna go somewhere. ik verdwijn. Ik stond aan, ik ging hard, alles gittert, alles zacht, het kwam maar niets te hard, alles hapert, alles zwart. Die we hier veelvuldig hebben laten horen. Helene was ook niet de enige die het deed, was het dus niet alleen.